voor zijn aantreden onder vuur. Zijn vrouw heeft familiefoto's en privégegevens op de website Facebook gezet... waaronder het huisadres van de familie. Critici zeggen dat de veiligheid van Solvers, die in november begint bij MI6... hierdoor in gevaar is gekomen. Er zou nu een makkelijk doelwit zijn voor terroristen. Maar volgens de minister van Buitenlandse Zaken, Mellebent... is alle ophef overdreven en is er geen enkel geheim naar buiten gekomen. Toch is de informatie over de nieuwe chef van MI6... inmiddels wel van internet gehaald. In Rotterdam is gisteravond laat een vrouw doodgestoken. De vermoedelijke dader is volgens de politie haar man of vriend. Hij is aangehouden. De man belde zelf rond kwart voor elf de politie... en vertelde dat hij de vrouw had neergestoken. Toen agenten bij het huis aankwamen, was de vrouw al overleden. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. De klimaatcrisis kan 50 jaar armoedebestrijding teniet doen, dat stelt Oxfam Novib. Volgens de ontwikkelingsorganisatie zullen vooral de allerarmste de gevolgen van de klimaatverandering gaan merken. Zo kunnen boeren van Bangladesh tot Oeganda niet meer vertrouwen op de regenseizoenen, waardoor oogsten verloren gaan en meer mensen honger zullen lijden. Ook zullen ziektes als malaria en knokkenkoort zich verspreiden naar regio's waar de bevolking het geld en de kennis niet heeft om de ziektes aan te pakken. Ops van Novi presenteert het klimaatrapport in aanloop naar de G8-top in Italië die woensdag begint. De organisatie wil dat de G8-leiders vergaande afspraken maken om de klimaatveranderingen tegen te gaan. Het weer in de ochtend eerst geregeld zon en droog. Maar in de middag en avond vanuit het zuidwesten enkele regen- of onweersbuien. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Dit was het en Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Z